dus elke elke traptrede die op een bepaal, in een bepaalde verhouding ontvanger ontvangende is ontvanger is die ontvangt is vrouwelijk op dat moment in die, in die verhouding en wie geeft dat is een mannelijke kant ja, duidelijk rechterlijn altijd geeft linkerlijn altijd ontvangt In de wetten ook. In de Joodse wetten. Zoals men dat zegt. Joodse wetten. Het zijn ook allemaal wetten van het heelal. Absoluut. Er staat ook bijvoorbeeld. Uh, een man mag niet een vrouwelijke, vrouwelijke kleding dragen. En vrouw, vrouw mag niet een mannelijke kleding dragen. Hoe moet je dat naleven? Absoluut geestelijk. Je mag ook hier op aarde dat ook doen als je wil. Als je, maar... Het is absoluut geestelijk om overeenkomsten naar eigenschappen natuurlijk. Eigenlijk, een manlijk moet manlijk zijn, vrouwelijk moet man vrouwelijk zijn. Waarom een, een man, in de, waarom is het zo, waarom is het traditioneel zo geweest dat een man uh, een broek moest hebben? Ja, het is natuurlijk niet, niet overal, natuurlijk in Schotland is het een beetje anders, maar misschien waren ze niet bij het ontvangst van de Torah. Schoten, schoten misschien dat hadden ze niet gehoord <laughs> het is een beetje afgelegen plek maar. Toe. ja ja, huh? ja wie weet yeah. ja dat is natuurlijk bedoel ik ook hier precies bedoel ik ook niet letterlijk nou schoten zijn ze minder uh, mannelijk als dat ze dan in, in, in, de, in de jurk lopen dat is niet belangrijk natuurlijk maar hey, eigenlijk. Maar de, de, de bedoeling is dat de broek, man draagt een broek nu en nu deze tijd. Je mag wel een vrouwen dragen broek. Omdat het ook de tijd van uh, dat men realiseert zichzelf. Dat vrouwen heeft een mannelijke en vrouwelijke in zichzelf. een mannen heeft ook vrouwelijke en, en mannelijke. Maar alleen mannen alleen een beetje conservatief zijn. Dat ze gaan niet zo makkelijk, je kan ze niet zo makkelijk in een. In een rok stoppen. Ben ben ben ben ben ben ben de ja? <laughs> ja, ik kan ze makkelijk, mo moeilijk, ze zijn heel conservatief. Dan laat ze ook zo net als, als schotten lopen. Nu een keertje dat en een keertje in broek en netje dat. Maar, maar natuurlijk komt het... In de poering wel, dat mag je wel. Ma man mag wel, of, ook in jood. In Joods, op een poering mag wel, je mag alles verkleden, je mag alles gek doen wat je wil. Wow. Natuurlijk. Maar het, het komt natuurlijk om regenschap. En ho, komt niet alleen om dat. Waarom is dat, komt het wel? De man moet een broek, moest een broek, als het ware, dragen. Traditioneel, waarom is dat? Een broek betekent dus ook bekleiding, ook onder jouw persa. vrouw niet. vrouw, ja, een vrouw, eigenlijk een vrouw niet. Waarom niet? Dat is allemaal de wet van het helal. Kijk nou, zeer moet wel gadlood maken. Heifer, de zeer is heifer, ja? Die moet gadlood maken, die moet... Die heeft alleen maar zes. En ik moet altijd gadloed hebben om te geven aan de noekwa. En de noekwa, wij weten ook van de malgoed. De malgoed is tzimtzum gemaakt. Ja, tzimtzum, dus mag niet ontvangen, waar niet ontvangen. Ontvang. Altijd moeten we kijken, hè? In Natuurlijk, in het onderste gedeelte, malgoed mag niet ontvangen, maar in, de, in haar in haar gar of in haar bovenste gedeelte, nee, tot en met, tot en met de helft van boven, tot en, tot en de helft, moet ze, mag ze wel ontvangen, ze ontvangt ook. Ja? Alleen maar schijnen, van, van de serapin ontvangt ze wel. Maar onder de onder de, onder de niet, geen kracht maar goed, kan niet ontvangen tot de gmaradikun. Tot de, tot de uiteindelijke correctie. Dat kan je ook zien als dat de vrouwen die dat hebben dan traditioneel uh, dat onder als het ware de benen als het ware die dan los die niet bedekt zijn uh, met dus niet, uh, niet bedekt zijn betekent dat dit nog niet als het ware niet geschikt is voor het ontvangst en dat is ook een verwijzing naar, daartoe dat daar kan nog niet licht ontvangen worden legitiem. Er zitten enorme geheimen daar, ook in het, ook we zien ook in het zinnebeeld hoe de mensheid die dat uh, gewoon oppakt en gevoelsmatig, instinctief toch doet wat de schepper wil. <laughs> ja, dus niet, ja, zonder zelfs te weten, maar gewoon instinctief doet wel zijn wil. 17 de rechterkolom de regel 17. Uh, dus die binnen die die die dus die uh, garde binnen dus die drie eerste van de binnen die die absoluut niets wordt niet beschadigd, omdat zij onder de uh, komt te staan, onder de malchut van de, van de hoofd van Roche van, van, van de Arichanpien. Dus zeventien na de coma Wanneer gescheuwe het gamata, liefgenaat, achten, Roche, gamur, goed onthouden dat goed, niet onthouden, goed laten doordringen jezelf daardoor. En zij ook nu, kijk, die bina die nu uitkwam uit, uit, de, uit het hoofd, die bina, die wordt nu ook nog geacht als, uh, als hoofd, als volledige hoofd. Waarom? Zij heeft wel het licht van het hoofd. Dat kan je van haar niet ontnemen. Waarom? Zij wil alleen maar ontvangen chassadim. En haar chassadim zijn van de slag uit het hoofd. Ja, niet is een echte chassadim uit het hoofd. Duidelijk of niet? Bina heeft de licht chassadim, maar uit het hoofd. Het is niet als bij Seran Pin. Seran Pin eet chassadim uit het lichaam. Duidelijk. Duidelijk iedereen wat het verschil is tussen het chassadim van de Bina en de chassadim van Seran Pin. Chassadim van de. Het is nog, nog, nog sterker. De chassadim van de Bina die zijn. Veel krachtiger dan gochma van zeerend pin. Straks als zeerend pin ontvangt gochma. Of zelfs de hierstot ontvangt gochma. Gochma is hoger. Maar waar zit hierstot? Hierstot zit lager. Eigenlijk. Kijk naar nou, hierstot zit lager dan ababima. Eigenlijk. Dan stel dat zij dat hierstot dat gochma ontvangt. En zij worden tot eindpartsoef. Dan hebben we die ontvangt nog steeds geen gochma. zij is niet geïnteresseerd in gochma. Maar haar chassadim zijn kwalitatief naar kracht. Sterker eigenlijk, krachtiger. Dan de gochma van, van, die, van dat zeven onderste van, van Jishud. Duidelijk. Dus moet je goed weten die verhoudingen. Wat goed is. Wat laag is. Wat, ho wat hoog is. In, in de ene partsoef kan laag zijn. Voor een andere partsoef. Wat is. Wat, als iemand jou vraagt. Wat is dan hoger. Chassadim of, of Chochma. Niet direct, nie, nie direct. zeggen. Nou. Chochma. Natuurlijk is het, dat correct. Maar moet je altijd zeggen. Wat bedoel je. Waar heb je het over. Eigenlijk. Ja. Of niet. Dus altijd moet je zo zeggen. Yeah. Ja. Wa, wa, moet je weten precies waar, het over, waar je het over hebt. In welke wereld. En waar dat. Well, dan kan je wel eens een, een antwoord geven. <coughs> en niet gewoon zomaar ja en nee. Of zo so is het rechts. Of ja of nee. Dat zijn geen antwoorden. Eigenlijk. Nog Ari dat deed. En ik, ben volg, ik volg absoluut hem. Omdat het is de enige methode die ware methode is. Om geen ja en nee een beetje te zeggen. Dat bedoel in het geestelijke. Je kan natuurlijk zeggen ja en nee. Maar de bedoeling antwoord te geven. Ook jij als je iemand leert straks. Dan moet je ook zo proberen bij de andere proces op gang te laten komen. Niet dat jij hem dat uitkoud zegt. Zo moet het. Dat of dat. dat. Nee. Je moet hem zo zeggen dat, dat jij bij hem dan wekt nog tien vragen meer. Ja, niet antwoord geven, zo'n antwoord. Maar hij moet wel bereid zijn om te horen wat je zegt. eigenlijk Wat ik hem antwoord geef, hij moet eraan werken aan mijn antwoord wat ik hem geef. eigenlijk Dat was ook, de Ari die deed ook zo. Dat dit proces, het dat het, het moet bij jouw leven opborrelen, de, de, de, mijn antwoord. Of antwoord wat we leren, of wat zoger ons vertelt, Ja. Een proces op gang brengen. Leven gaan laten in jouw borrelen. En niet dat jij zegt. Oh, nu ben ik klaar. Je hebt het nu gezegd. Ja, ja of nee, nee. Of moet ik dat? Klaar. Nou, dan doe je net zo. Als mijn volk doet al gedurende 3000 jaar. Ja, nee, dat, ja, ja. Ze doen het zo. Zo erg geweldig wel natuurlijk. Aan de ene kant is het gehoorzaamheid geweldig. Maar aan de andere kant is het. Er moet een keertje de tijd komen. Dat wij een beetje volwassen worden. De schepper wil dat wij volwassen worden. Duidelijk. Volwassen betekent niet dat wij een, een grote kop maken. Dat wij zo belangrijk worden. Juist omgekeerd. Maar dat wij ons lenen voor iets wat leeft. Dat bij ons gaat leven. En daardoor gaat ook boven en beneden lagere werelden en hogere werelden. Gaan daardoor vreugde beleven. De wereld is gemaakt om voor de vreugde. En niet voor het werk. Het werk moet werk en vreugde. Zes dagen moet je vreugde. Moet je werken. Zeven dagen moet je vreugde beleven. In die verhouding moet je het doen. Wat betekent dat? Moet ik dan zes dagen zwoegen. En de zevende moet ik dan. Doet erin toe welke dag jij dat doet. Op sabbat of op andere dag, En de ene dag moet je dan. Dan, dan vreugde hebben. Niets bestaat in het alles heeft het algemeen het en het bijzondere ja of niet. Daarom bestaat zo is de wet bestaat zo dat zes jaar, zes jaar moet je baatje, mochje, mochje het, Arde, de, het werk doen aan de aarde. Ploegen, ja? et cetera, aan de zevende dag is, schwit het is, dan moet je dat niet, het hele jaar moet je niet doen. Dat is heel goed nageleefd vroeger. Ja, zevende jaar, allemaal vertrouwen hebben, een jaar niets te doen, niets, niet zaaien, niets doen. Op die manier laat je ook de aarde, al laat je al het hele helaal leven naar de wetten van het helaal. Maar dat betekent ook dat uh, in elke maand heb je ook weer een zevende van de maand, in elke toestand heb je ook een zevende van de toestand, in elke uur. Ik bijvoorbeeld doe, probeer het te praktiseren ook in, in elk moment. Kijk, wat betekent dat? Wat ik bedoel daarmee? 1 uur, ja, één uur. Als je één uur gaat le leren, dan moet je dan vijftig minuutjes leren. Of 51, als je verdeelt dan 60 minuten in ja, door zeven, dan heb je ook ongeveer hoeveel? Acht minuutjes, ongeveer acht minuutjes moet je dan hebben. De tijd per uur moet je Die acht minuutjes, als je wilt succes in het leven, moet je luisteren naar wat ik zeg. Als je echt ware succes in het leven hebt. Als je, wil, uh, als je gaat 24 uur werken. Met alles, met de beste intenties. Word je nooit iets. Of word je heel iets. Maar dan verlies dan je je welzijn. En niets. Uiteindelijk niets wordt het. 50, 50 minuutjes per uur werken. En dan 10 minuutjes. Of 9 minuutjes heb ik gezegd. Ja? Dan moet je 1 7 Dan moet je niet 5, niet niet uh, spijbelen of je dat. Zoemelen. Huh? Zoemelen, erg goed. Moet je niet zoemelen met die minuutjes van je werk. Dus, uh, ja, acht en een half minuutjes. Hoop zie dat iemand heeft al goed. Die weet van de verzekering ach. weten. Van de verzekeringen. <laughs> uh, <laughs> Bankwezen. Dus hebben ach, ze acht en een half minuut. Luister wat ik zeg. Probeer dan bijna. Dus van 1-1 uur, acht en een half minuutjes. Aan elkaar. Niets doen. Op dat moment. Ja, zeg dat je je baas iets, dit en dat en dat. Natuurlijk moet je doen, niet, niet, niet, niet, niet, niet bedriegen je baas. Doe iets anders, maar waarbij zo'n werk doe op dat moment. Dat jij hoeft niet concentreren op dat moment, bellen iemand op of iets anders. Maar iets, iets wat jij met handen en voeten doet, iets. Zo so, of dat. Of ga, zeg dat je wandelingen. Wandelingen. wandelingen maken of zoiets. En dan zo met een... Met een zo met een, hoofd, met, een, met, een, ja, met een hand tegen je hoofd aan. Dat je denkt. <laughs> dat je over pijn staat. Over een probleem. Maar op dat moment moet je niet doen. Dat is goed voor je baas ook. Geweldig voor je baas. Als je baas, je was baas misschien begreep dat niet. Maar zo moet je doen. Duidelijk. Wat moet je dan in één minuutje doen? In één minuut moet je ook dat zo doen. In één minuut moet, een, een moet je ook verdelen. En dan moet je dan acht, acht, acht, acht en een half seconden. Moet je... Aan elkaar Ook so. Ongeveer acht. In één minuut. Waarom in één minuut zit ook Shabbat? Eigenlijk. Alles heeft alles. Niets bestaat in het algemeen. Wat niets bestaat in het geestelijke. Leef je zo. Dan zal je leven. Smaak krijgen. Dan ga je vreugde beleven. Dan zes delen van jou. Van de ja? zes delen werk je. Voor de schepper. En de zevende rust. Ja. Um, 18 Na de komma. Dus de bena die wordt geacht. Absoluut als. Als hoofd. O geheel olo jats ag lal. dame. En zij lijkt op. Alsof zij. Uh, absoluut niet uitging, helemaal niet uitging, uit het hoofd van Arigantin. Duidelijk. En daarom is het woord geacht, dat het net zoals, alsof massag staat, uh, alsof de, als de Massach, de, de werking van de massag van die malgoed, die staat in het hoofd. Dat het net of zij staat hier aan oh, de borst. Duidelijk. Waarom? Omdat die, de hele Bina, de bovenste Bina, die, die, die, die alsof ze in het hoofd is, dan is het net of de werking van de malchut die in het hoofd is, alsof zij staat aan de worst van Arichand. Dat is erg belangrijk. We hier niet kennen het best wat abouima in. En zij wordt oh, nu had je voor het eerst daarover een beetje hebben van die abouima. Hoe komen die abouima? Want we hebben steeds gesproken, hij heeft steeds gesproken over die bina. En nu zegt hij dat. We hier in 19 niet te kennen, niet, niet kennen het en zij wordt ingesteld nu als in het geheim van weima van de hogere weima. Om de reden zoals ik jullie had gezegd, want ze kwam uit het hoofd zij zelf natuurlijk niet veranderd, maar de plaats verandert in haar in die mate dat zij de er komt nu een extra omhulsel aan de Aan die plaats waar die mal goed, van die, waar die bina staat, in de partsof Arikantpin. 20. Amal Bishin, la Arikantpin, mi pe ada gezet. -e. Dus hij wordt ingesteld als aboe die 20, die omhullen, omhullen, omhullen, bekleiden, Arikantpin. Vanaf P, van P tot HZ, kijk, vanaf de P, dat is de P waar de zwarte malgoed staat hier in het hoofd, heb ik niet geschreven P, want dan wordt het, word het te veel, want iedereen, we weten dat aan het einde van het hoofd is P, mond, dus vanaf de mond tot en met de borst, da, dat is dan deze plaats bekleed, maar bekleding betekent, bekleding van een lagere op, naar een hoop en hogere, betekent bevatting. Net zoals de lampenkappen, ten aanzien van licht. Hein? Alles wat bekleedt, bekleding betekent dat jij kan het licht, een lagere kan het licht. Uh, wat betekent? Als een lagere weerkaatste licht doet, dan betekent waar het eindigt, het weerkaatste licht, Tot dat moment, tot deze plaats, kan een lagere zien het hogere, bevat het hogere. Onthoud dat. Is? Als je die principes kent, dan wordt het word een het, En, en, en, en, en, en daar Dan ga je daarmee leven, daarin, in die Kabbalah. Dus wat betekent dat? Als je kan bijvoorbeeld. Als, je, als dat is de basis, laten we zeggen, van de P van de, van de tot de borst. Stel dat jij in staat bent vanaf de borst om een orgo zeer, om de informatie die staat tussen de P en de borst. Dat wat betekent? Zo'n licht komt naar beneden. Altijd licht komt van boven naar beneden. Altijd, non-stop. eigenlijk non-stop. Dus als het licht komt van boven naar beneden en jij gaat, laten we zeggen, van je borst hem weerkaatsen. Weerkaatsen betekent dat jij hem ziet. En jij gaat hem weerkaatsen. Laten we zeggen dat jij weerkaatst hem op een volle tour, op de volle toeren. Jij kan hem helemaal weerkaatsen tot aan de p. Dan betekent dat jij hem ziet, dat jij bekleedt dat licht uh, in, vanaf die borst tot aan de pe. Bekleed betekent dat jij bevat ook. Als je niet... Kijk, het hoofd wordt niet bevat. Kijk naar de hoofd van Arichampin. Is kaal. Kijk naar het hoofd van Arichampin. Is niet bevat. Geen lagere... Bef, eh, lagere bekleed het hoofd niet. Betekent dat de hoofd is niet bekleed door de lagere. Maar wij zullen wel leren. Later. Natuurlijk heb ik... Wij, wij leren hier niet... We hebben, wij, wij hebben hier bovenste niet laten zien. Want die... De hoofd van het arihant-pien bekleedt ook iets. Ja, die bekleedt wie, wat? Die bekleedt, wie die, die bekleedt? Aatik, natuurlijk. Eigenlijk. Die bekleedt weer, wat? Altijd bestaat ook weer de regel. Onthoud dat die regels, dat zijn de regels van de levende regels. Niet de regel van, van eventjes iets doen met je handen en voeten. De lagere traptrede altijd bevat de zee van onderste van de hogere traptrede. Dat moet je gewoon weten, dat duidelijk. Dus de hoofd en lagere traptrede kan niet het hoofd van de hogere traptrede bevatten. Duidelijk. Op die manier moet je goed onthouden dat dan wordt het oké. Okay. Dan zal je zien dat het... Dus wat hij zegt, dat die Yima, dat omhulst als Yima die kracht van Tien-Sferot, van de aboe yima. die, be, die om, omhullen de plaats van de P van arie pin zelf, hij is dan van binnen. Hoe kunnen we dat zien? Het is net als een cilinder qua krachten, cilinder van arie pin binnen, ja, en dan komt er een boven, en rondom hem komt ook nog een andere cilinder, rondom hem, ja? naar krachten, en die hem dan bevat van zijn pe, mond, tot aan zijn borst, maar het hoofd niet. Hoofd de lagere kan het hoofd niet. En de hoger en de hoofd van de Arigampin, die bekleedt ook weer op zijn beurt, de zeven onderste van Atik, et cetera. Zo op die manier eh, bestaat die verbondenheid tussen hoog en laag. Hogere, het hogere be bekleedt ook, de hogere bekleedt ook een, een uh, zeven onderste, van de, van de ja, hogere, hogere. Ja, van de hogere, van de hogere. Duidelijk. Tot de ja, totdat wij komen, tot Eindsof. Duidelijk. En Eindsof dan is dan, we zullen zien dat alleen maar het hoofd zit, dan als het ware. Dan, alleen Eindsof dan is het dan, heeft niet, niemand die hem, die hem, als het ware, bekleed. Ja? Oké? Okay. Die principes, onthoud het ik steeds, onthoud het uh, ik steeds, vertel ik dat steeds, vraag ik je aandacht. De, als ik zo, wat ik, wat ik ook vertel, hoor wat ik zeg, en steeds die principes wat hij ons vertelt, Zoger. Die principes maken een notitieboekje van die principes, ja. Ik snap niet, ik heb nergens gezien van, de, er wel bestaat zoiets, maar mm, al die principes, schrijf het op voor jezelf. Dat in die ga je, ja, maak zelfs een, een boekje daarvan voor jezelf. En neem overal met jezelf mee. En dan lees daarin. Ja, dat een, en dan zal je zien dat die, in, en ga indenken. Dat is, moet jouw meditatie moet zijn, niets anders dan die. De meditatie moet zijn dat jij die principes leert. En lagere, die dan zeven, la, ze, lagere bekleed, de zevende, lagere traptreden bekleed, de zevende, onderste traptreden onderste van de hogere trap treden. Daarover kan je uren mediteren. En dat zal je meer geven dan alles wat in de wereld bestaat. Alleen om daarover alleen mediteren. mediteren. Zo kan je over elke principe, dat principe betekent wet, de wet van het heelal. Het blijft altijd zo, het is onveranderlijk, het is een wrikbare wet van het heelal, dat lagere, bekleed, zeven, mag kan bekleed, bekleed, Zeven onderste van de hogere. Natuurlijk, het is niet, niet, niet, het is maximum. Het is niet, het kan wel één sfera bekleiden, twee, maar je kan er groeien tot zeven. Natuurlijk. Ja. Uh, twintig na de punt. na habed 21. Shehi haza debina. En het tweede aspect, dat is de zaaddebina, de bina, de zeven onderste van de bina. Ja, dat is die. Zeven onderste bina, die zitten die ook hier, de zitten hier. Die heb ik niet opgetekend, maar dat moeten jullie zelf zien. Kijk, okay. drie bovenste van de bina. Let op, drie bovenste van de bina. Als iemand dat wil, dat ik weet dat optekenen, kan ik ook optekenen. Maar niet zelf, ik wil niet alles optekenen. Nou, kijk, nu laat ik het zien. De drie bovenste sferoot van de Bina van Arikan die zitten waar? Waar is hun plaats? De drie bovenste van Arikan Dus wij spreken alleen maar nu, alleen van de partsoef Arikan boven, boven. Dus waar zitten nu, zit nu, zit nu de drie bovenste van de bina, die uitging uit het hoofd van de Atsilut? Waarom? Ja, zeg maar, zeg maar de. Zeg maar de als kabbalist. Ah? Ah? Eh? Ik bedoel, laat zien, laat nee, zeg maar de waar tussen wat, de de wat, de wat? Hef, hef, de en wat? Geef een perk. De hals. De hals. The house, how good. The house, precise. Okay, so can you see? The hals is done. The the the. Maar in principe wel. Duidelijk. Moet je zo zien. Natuurlijk heb ik niet alles, moet ik alles. Ik begin het alles nog zo optekenen tekenen dat dat natuurlijk wordt het niet zo. In principe is het zo so dat the de bina, die natuurlijk die to de hals. Yeah? Oké, okay. maar, maar in principe is het haar de werking van die bina. De, de werking, dus haar invloed is natuurlijk, de drie van de drie bovenste van die bina, is natuurlijk van tussen de p en de borst. Eigenlijk, de p en de borst. Eigenlijk, tussen de, de p en de borst. Eigenlijk precies. Okay. Eigenlijk de Jesuut van de Malchut, dus de hele tien sferot van de P tot de borst strekt zichzelf natuurlijk die drie bovenste van de Bina. En onder de, dus vanaf de borst tot de navel, van de borst tot de navel, of van de Haze tot de, tot de tabur, dat, dat is de plaats van de zeven onderste spherot van de, van de Bina van -Pin. Ja? pin dat Ja? Is, dat is, en dat is inderdaad, daarvan ze is Jezus gemaakt. En van de, uh, van de drie bovenste spherot dus van de, tussen de ja, daarvan is dan Abouwe van gemaakt. Natuurlijk is het... Ik heb zo natuurlijk symbolisch zo so, so opgetekend. Natuurlijk. Zo uh, so om even te, te laten zien. Natuurlijk. Maar... De principes. principes moeten we zo zien. Oké. Okay. Uh, en dan zeg ik dit dan. En, of genaar, bij het 21ste, hier zat de Bina. En het tweede aspect, dat het zeven onderste van de Bina... Hinei hen, he kalut 22, Dat is het aspect van het insluiting van de zon in de bina. Ja, wat betekent dat? Zoals we herinneren ons aan die vier stadia van het licht. je nog. Dat was Keter, Hochma en dan bina. Ja, bina. En eerst was bina. Eerst was bina alleen wilde alleen maar. Alleen maar, ze wilden geen Chokma geen, geen, geen, ontvangen, ja. Daarna was de ontwikkeling van die, van die binavu. Dat zij wilden niet geven, niet, on, niet ontvangen, sorry. En daarna moesten ze toch wel verdere krachten produceren, die, die, die zouden Chokma willen wel ontvangen, ja. Want dat is niet de bedoeling, was om, die Chokma die wilden niet ontvangen, ja. Maar met het licht, wat de hoogma, wat de bina ontving. In bina zit welke lichten zitten in de bina? Nee, ik bedoel, welke lichten van binnen haar ziet, welke sfera zit daarin? Van binnen, binnen die, binnen die, binnen <coughs> de bina. Hochma en ketter, ja of niet? Alles wat hoger is, is ook innerlijk. Dus binnen de hoog, binnen die bina, zit hochma. en en en, en ketter dan ervaart de Bina eerst wat binnen haar zit Eigenlijk, dat is dichterbij dan ziet ze dan de ervaring van de kochma. dat er, alleen ontving daarom zegt ze nee ik wil niet ontvangen, ik wil niet zo zijn als kochma als het ware ik wil iets anders, ik wil nog meer individueel zijn etc dan gaat ze dan binnen die Ligt binnen, binnen die kochma. Gaat zij dan ervaren daarna, als ze zich ontwikkelt verder, dan gaat zij ervaren, ketter. En wat is het licht, wat, wat is de eigenschap van de ketter? Geven. Ja, dan gaat zij dan als het ware, maar, in, nou, niet hetzelfde. Want bij ketter is het. Ja, precies. Maar de ketter heeft beide in zichzelf. En de ketter alleen maar geeft. Geeft, maar de ketter heeft tijd in alles in zichzelf. En de Bina wil alleen maar geven. Maar dan leert zij van die, van die, twee, van die twee krachten die in haar zijn, Chogma en Bina, leert zij dan van de ketter nu te geven wanneer zij zich ontwikkelt, die Bina. Eerst alleen maar niet nee zeggen. Alleen, ik wil het niet als Chokma zijn. Ik wil alleen maar geven. Maar daarnaast maakt zij ook de kracht van de ketter die in haar is. En de ketter zegt in haar, geven, het licht van de ketter zegt in haar, geven, is beter dan ontvangen. Het is hogere kracht. Ja, zo ook de mens, ook als de mens volwassen wordt, je, ziet die, je kan merken het volwassen worden, rijp worden van de mens, aan zijn kracht, toenemende kracht, van geven. Ja, alleen kinderen... Die willen alleen maar ontvangen. Dus als iemand ook volwassen is, maar wil alleen maar ontvangen, dan is het nog onderontwikkeld. Duidelijk. En die kan miljoenen verdienen, alles. Trouwens, rijken denken niet. Moet je niet vergissen. Rijken die vele rijken die vele geld, geld geven ook. En je ziet het ook veel. Vandaar proberen ze wel, omdat het de drang bestaat bij hen, om te geven. Ik zeg, het is niet, niet altijd natuurlijk. En natuurlijk geven ze op de manier dat ze nog meer verdienen. Natuurlijk. Maar het is, het is wel zo. Dat het wel toch moet je wel geven. Anders kan je niet, geen uitweg. Kan de mens vinden. Maar de wasdom is juist. De toename van kracht. Van geven. Dat getuigt van toenemende volwassenheid. Rijpheid van de mens. Niets anders geeft. Voldoening in het leven Ik kan alles vertellen. Geen geld ooit zal de mens die vrijheid geven. Ja, Amerikanen zeggen dat natuurlijk zo. Zoals de money buys freedom. Yeah. Maar het is alleen maar een, een droom. Ja, het is een Amerikaanse droom. Maar in werkelijkheid is het absoluut anders. Het is absoluut Je kan nooit kopen jezelf voor geld vrijheid wat betekent moet je vluchten van geld absoluut niet natuurlijk moet je dat moet je hebben, maar je moet het wel weten dat op de manier en grote er zijn ook miljardairs die, dat, die de kunst alleen in deze wereld natuurlijk hebben ze geleerd dat ze weten de manier vinden van binnen moet je manier vinden om te geven zelfs als je wil ontvangen maar je moet je wel dat de attitude moet niet alleen gericht worden op het geld en dan ga je geld verdienen Heel geheim zit daarin. Dus niet gericht zijn op het geld. Ja, geld heb ik nodig. Maar wat ik doe, dat en dat en dat, met de attitude tegen elke klant, tegen alles, moet je met de attitude hebben van geven. Ik wil geven om hem. Ik wil dat. En daarna de rest komt alles. Dat is wel de kunst. Waarom, waarom is dat? Omdat dan verkrijgt mens ook de krachten die... Zijn houding wordt dan niet bekrompen door zijn wens om te... En tegelijkertijd moet, jou, moet, de, moet de, de het streven, moet geweldig en vurig streven blijven ja, om jouw doel, persoonlijke doel, te bereiken. Aan de ene kant, aan de linkerkant van jou, is absoluut, moet het, goed luisteren wat ik zeg... Dat heer het bij jezelf in jezelf. Aan de linker, want de mens loopt altijd op twee voeten, nooit vergeten. Aan de linkerkant bij jou altijd moet branden jouw vurig verlangen naar jouw absolute persoonlijke vervulling. Jouw doel in het leven moet boven alles zitten, alles staan. Alles overheersende wens moet je in jezelf creëren, opbouwen in jezelf, links. Jouw doel van het leven moet voor alles staan. Maar aan, het, aan de rechterlijn moet je dan in staat zijn om, om die geweldige drang, om, geweld, om dat geweldige uh, verlangen van je linkerlijn uh, in evenwicht te brengen. In evenwicht te brengen. Moet, moet dan ook jouw rechterhouding in jouw rechterlijn jouw wens om te geven, moet even groot zijn, of nog groter zijn, duidelijk dus hoe meer jij jouw eigen leven wenst, vurig vu in vervulling te brengen hoe meer, en dus je naleven, alleen jouw eigen persoonlijke doel, zo ook moet in dezelfde mate moet het ook groeien aan de rechterkant jouw wens om te geven duidelijk Alleen op die manier kan het opbouwende jouw uh, wens om jouw doel te bereiken, kan gestalte krijgen. Alleen op die manier. Duidelijk. Right? En daarom zijn er zoveel mensen in de wereld die zeggen, ja, ik wilde wel, ik zou willen wel dat, miljonair worden, of dat, of dat. En er komt niets van terecht. Of ik zou willen een goede specialist zijn daarin. Komt niets van terecht. Waarom? Alleen aan de linkerkant wil die. Duidelijk. Right? En de linkerkant, kan niet kan, linkerkant van jou kan niet groeien, niet toenemen, zonder het evenwicht, want zelumadzea, zei Elohim, het ene tegenover het andere, heeft de schepper geschapen. Je kan pas jouw ultieme, ultieme doel verwezenlijken of in de richting gaan van het verwezenlijken van jouw eigen doel, pas op de achtergrond, betekent aan de rechterkant, een groeiende, in dezelfde mate, groeiende wens om te geven. Het is niet aanhouding moeten zijn van het geven. En niet kramp, krampachtige wens, alleen voor ik, ik, ik, alleen voor mezelf. Dan ga je ook ontvangen, alles ga je ontvangen. Maar dan is het net als of het aan de ene kant jouw leven wordt, v, v, komt tot vervulling, aan de andere kant, jouw doel komt tot vervulling, aan de andere kant, Raakt het jou als het ware en aan de ene kant wel geweldig aan, aan de andere kant la, laat hij je los. Het is een hele, een hele geweldige uh, bewegingen maken tussen de absolute, het absolute ik en absolute een. In het Hebreeuws is het ani en ein. Ani betekent ik. Dus, Alef, Nun, Jud, is Ani. Elke mens moet die Ani bereken van zichzelf. Ik zou een keertje spreken over die gematri, over hoe dat zit, die, die, die drie, drie delen. Dus, Alef, Nun, en Jud. Alleen daarover, als iemand die het geheim van die Ani en Ein zou doordringen, heeft hij de hele wereld overwonnen elke doel kan je bereiken met, alleen maar daarmee. En als een mens, als je de ani betekent ik, alef, nun, jud. Dus elke mens moet ani bereiken. ani is dan aan jouw linkerlijn moet je ani be, bereiken. ani betekent ik. En aan de rechterkant moet het zijn 1. Alef, jud, nun. Dus anders, andere de andere richt andere volgorde van die leden. Eén betekent niets. Betekent geen persoonlijkheid. Volledige opgaan van jouw persoonlijkheid in ketter. Ketter is één. En, en goed is ani. Ah ik, ik is goed, Is bevatting. Is het ervaren, voelen van je ik. En de ketter betekent jezelf opwerken naar de ketter. En dat moet je steeds, dat die dingen doen, in jezelf. Of rechterlijn en linkerlijn. Dat betekent één, los jezelf maken van ik. En dat is een kwestie, dat moet je vragen, moet je leren, moet je verlangen naar dat, maar onthouden er goed, probeer mediteren daarover. Aan de ene kant, uiterste ik, Annie, en aan de andere kant, absoluut absolute zichzelf loslaten van ik. Hoe kan dat? Dat is een absoluut paradox, paradoxaal. Hoe kan, ja? Paradoxaal. Hoe kan je dat, die twee rijmen? Ook weer z'n 7 een zevende? zevende, dat en dat. Dat ga je zelf denken. Dat is goed, dat is goed. Dat, is goed. dat, dat moet je zelf daaraan denken. Dat is jouw, jouw, jouw bevatting. Ja? Dat is niet dat... Uh, dat eigenlijk. Maar dat... Rechts en links, dat is, dat is ook rechts en links, kan je ook zien, inderdaad, die, die zes en één en kan je ook dat zien, natuurlijk, zes en één precies, precies, zes is dan de linkerlijn, zes is ik, en de zevende is, klopt, heel goed, zie je dat, zie wat je had gezegd, zes en één. dat is zes dagen van de week, en één dag is Shabbat, dat is dan ook zes dagen van de week, dat is jouw ik, jij bouwt het op, jij houdt jezelf met de beperkingen, Zes dagen hou je met beperkingen. Ja. Het is goed. Beperking betekent dat jij steeds. Het is net of je dat bouwt. Het is net of je in de, in de mijn. In de mijn komt. Ja. In de mijn komt. En je gaat met een. Met zo'n. Hoe zeg ik het. Met zo'n. Drillmachine. Zeg ik dat. Ja. En je gaat boormachine. je gaat boren daar. Je gaat. Zes dagen ga je daar in de mijn. En je gaat daar boren. Die. Hoe heet De. Kolen. Ga je daar boren dan. Ja, en dan aan het einde van die zesde dag, alles even weghalen, leegmaken daarvan, van, die, van die, dat stukje meen waar je dus gewerkt had, en vissen et cetera, en dan ga je wassen als het ware, en ben je helemaal de zevende dag, dan zit je in de één, ja, in dat absolute opgaan, in de wetten van het heelal met het licht zelf, geen, geen moment denken aan jezelf. En dat zal je dan weer het uiterste in de dat je het absoluut niet denkt aan zichzelf, dat zal je dan een gigantische kracht te geven om dan weer de volgende zes dagen uh, een, neusje, een neusje van de zalm van te maken. Maar de kunst, dat is wel moet je dat aanleren. Iedereen moet het zelf doen. Kijk, wij zeggen, wij spreken daarover. Doen moet je het zelf. Duidelijk. Dat was okay. the, the, vertelt, yeah? ook, ik uh, uh, he had het al verteld, dat yeah? dit ook. Dat die Ford, heeft uh, het ook zo gedaan. je hebt het al verteld, ja? Dat die Ford, de Amerikaanse auto, auto, auto uh, grote automagnaat, yeah? so, ja? Ja, die he, yeah, he had het ook op die manier gedaan. Hoe wist hij dat? Wij weten niet hoe hij wist. Maar hij wist ook, 50 minuutjes had hij. Gewerkt, en dan tien minuutjes niets. zij hij deed op slot zijn zitkamer, doet er niet toe, of er een vergadering was, of mijn of minister bij hem of, of over de stoep was, doet er niet toe. Maar jou ja, ook, absoluut niet. Moet je leren, manieren, en, dan heeft je de deur dicht gedaan, en de voeten omhoog op de tafel, zoals de Amerikanen dat doen, of een, of een bankje, ging liggen ook. Absoluut liggen. 10 minuutjes geen, niets. Ja, op die manier wordt je et, die hmm. eh, bereik het ultieme in je leven. Wat betekent ultieme, betekent nee, nee, het is nee, oké, okay, dit voor jou, jouw ogen heeft hij niets gedaan. Maar hij <laughs> heeft voor zichzelf heeft oh, hij hey, dat wel bereikt. Dat is in jouw ogen misschien niet, maar voor hem, het doet er niet toe in welke like branche. Ik zeg, we spreken niet over mens dat hij mens geworden is. Een mens moet zichzelf uitwerken. Kijk, okay, wat ik bedoel is niet anders. Ik zeg niet dat iemand moet een kabbalist worden of iemand dat. Ik zeg wat ik zeg over de verwezenlijking van het leven van de mens. Wat ik bedoel daarmee is niet dat iemand moet... Wat ik bedoel is gewone verwezenlijking van de mens. Doe erin toe wat je bent. Als je bijvoorbeeld een... Zeg ik dat? Wat ben jij? Je bent... Uh, wat is jouw beroep? meubelstofierder. Meubels als je meubelstofierder bent, dan kan je ook absoluut verwezenlijken in zichzelf jezelf als meubelstofierder. Eigenlijk. Daar gaat het om. om. En als je een bank, een bank een, een, een, een, klerk bent, precies. Dan kan je ook dan ook jezelf verwezenlijken absoluut in jou. Dat is de bedoeling. A, een. ja? Kleren. Doet er niet toe. Het enige is dat als je dat verbindt als je verbindt jouw bezigheid of jouw hobby of jou dat verbind je met, met het welzijn, met het aspect welzijn, je wil ook leven daarbij. Niet alleen maar 24 uur bezighouden jezelf met, met stofferen of, of met, met je bank of weet ik veel van, van alles of met jouw. Uh, jou, jou, ja. Of met jouw jou, uh, psychisch gestoorde. Cliënten 24 uur per dag. Ja, maar doet er niet toe waarmee je bezighoudt. Dan natuurlijk is het natuurlijk, ru, ru, een je jezelf. leven en niet, kom je niet tot verwezenlijking. Eigenlijk. Dus die combinatie van 6-1 inderdaad. Of annie en 1. Nog een klein beetje. Eh... Uh, 22, dat hij zegt dat die zeven, de de bina, ja, yeah? de zad de bina, dus waar, dus de eerste stuk van gemaakt werd, dat het aspect van de insluiting van zon in de bina, ja, dus de zad van de bina, de hele zad van de bina, deze of oh, deze dat hier zad de bina zeven onderste zijn insluiting van de zeer pin in de bina. Dus dat is gesed, voratje, verhet, netzer, god, is zot, en mal goed. Zijn insluiting van de zeer pin in de bina. En dat is in, this, in die, that, ja, in that, oh, we hebben gesproken over de bina. Herinner je nog dat de bina aan het einde van haar ontwikkeling de bina van de vier uh, stadia van het licht, dat zij besloot om, ze moest ook geven, ze moest ook geven, dat geven van haar dat was verkregen. zij verkreeg de wens om te geven, dat ze verkreeg dan de zeven onderste in haar buik, als het ware van die Bina, was opgegroeid die zon Zerampin en Noekwa we zullen een keertje dat doen ook met de, in de zoger met de letters Laat ik, zal ik u laten zien hoe dat, hoe, dat, hoe dat gaat in die vier letters van de uh, de ontwikkeling van, die, van de Jood, want de Jood is. Jood is Chogma, ja? Jood is Chogma, de letter Jood. Is Chogma. En Jood is Chogma, is intrinsiek Chogma, is een kale Chogma, gewoon Jood. De letter Jood. Op zichzelf. En van de Jood, van de Chogma, komt de ontwikkeling, komt wie? De Bina. Hoe kan de Bina ontstaan van de. Well, ik heb een verhaal aan jullie verteld hoe dat gaat. Ja? Dat, Bina niet wil ontvangen, cetera. Maar hoe komt het? Die Jude, elke onderste is dan de vulling van de hogere. Ja? de vulling. Als je die Jude schrijft voluit, dan wordt het Jude. Jude op zichzelf is Jude. Chochmah is op zichzelf Chochmah. Maar Chochmah heeft ook een dimensie. Kan je haar? De hele Chochmah, de Jude, kan je voluit schrijven. Wordt het voluit Wordt het Jude? Wav de alit. Dan die Jude, de eerste die Jude van die vulling, is die Chokma. En de vulling, iedereen hoort het? De vulling, is, wat is de vulling? Waf Dalit. Waf Dalit wordt gegeven dan die. Chokma geeft aan de Bina. Eigenlijk, de vulling geeft je aan de Bina. Want de Bina is, vulling betekent een soort vorm of van. van uh, aviud, dikte van de wens. Dus die vulling geeft dan die Chogma aan de bina. Dus wat geef je aan de aan de bina? Waf dalet, van de, la, van de naam ja, van de naam van ja, van de naam van van jud. Want niet, alles komt van de boven, van, van, van jud komt, van de hogere komt, naar de lagere. Dus die bina, die verkreeg dan, dus die waf dalet maar in haar, omdat die bina is vrouwelijk, of wil geven, dan bij haar is het, wordt het omgedraaide volgorde, wordt het dan dalet, waf. Want alles wat voor staat, domineert wat, onder, wat achter staat. Dus, als de, de dalet staat voor, betekent dalet is vrouwelijke, ja? Dalet, ja, vier, ja, dalet is vrouwelijke en waf is mannelijke, ja, zes, vier, pin. Dus, die bina, wat, wat, heeft dus, wat Bina heeft ontvangen van, van de Chochma? Dal, Dalit, of uh, Waw Dalit. Of ze Behar, en bij haar is het geworden uh, als een spiegelbeeld. Bij haar is het geworden Dalit Waw. Kijk nou wat ze deed. Dan, die Waw bij haar is klein, want ze is vrouwelijk, die Bina. Die Bina die wil geven. Dan die kleine wavetje dat bij haar is. De wauwetje is geworden klein in haar. Iedereen ziet, je hoeft niet op te tekenen. Dan die Dalet bleef van haar, want het is vrouwelijk van haar. En die wawet. die kwam te st st staan aan de linkerkant van die linkerpoot van die, linker die Dalet. Iedereen ziet het. Bij zichzelf in de hoofd moet je zien, in je haar moet je zien. En niet dat ik het opteken. Dan is het niets waard dus Duidelijk, die dalit en waf. Dus die waf, die kwam te staan onder de paraplu En als een linkerpoot. Dan wordt het he, he geworden. Duidelijk. Duidelijk. Dan is het geworden van de jood, is geworden, op die manier is het geworden he. Dat is bij het ontstaan van de wereld, want alles zit in die, oorspronkelijk, in die letters. En dan is het natuurlijk verhaal wat ik vertel, maar... Op die manier kan je zien hoe dat alles. En dan die bina, die moet voortbrengen wie? <laughs> Zeerampien. Dan gaat ze, wat gaat het, dan die in haar, ze is dalet. En <laughs> in haar was, in een haar was die wavetje, dat klein wavetje, ja? <laughs> <yeah? laughs> dat wavetje, die groeit in haar op, in haar buikje. Ja, yeah? in de letter H. dat linkerpootje is klein. <laughs> huh? Precies, en die groeit wel op en dan laat, wanneer het grote is gebracht, wordt gebracht, die daalt van haar naar beneden, die scheidt zich af van de hogere. Alles wat zich van lagere, lagere wat scheidt zich af van de hogere, die wordt verstafstandig. Dus die wavetje, dat klein pootje links van haar, die gaat zich afscheiden van die Bina, en niets verdwijnt van het, in het geestelijke, dus die hij blijft staan, duidelijk. En dan komt nog een derde naam van de naam van de te tevoorschijn. De derde dimensie komt dan van het licht. Het licht wordt steeds, maakt zichzelf tot klie, als het ware. Dus de ontwikkeling van die vier namen, van de, de naam van de Hawaïa. En die dan waf die wordt dan, die, dat klein wauwtje of pootje van, van die linkerpoot, die gaat dan zich afscheiden. En dat wordt een grote waf. Wat is grote waf betekent? als die, dat klein wawetje, dat balkje, dat, ja, dat pootje, linker pootje, is alleen maar pootje, zonder hoofd. En maar kijk nou naar de waw, de letter waw, die apart afgescheiden is van de mama, van de bina. Wat is nieuw aan hem? Die, die jude, die zit daarin, ja, dus die, die heeft dan boven zichzelf die waw, die heeft het jude, en jude betekent hoofd heeft een hoofd verkregen. Ja, hoofd betekent dat hij ook volwassen was geworden, duidelijk. En nu gaat die waaf, gaat die wauw dus ook weer, uh, in die waaf zit ook dan die Bina, die heeft ook hem, hem laten uitkomen. En na zijn vo volbrenging gaat hij ook dan een... Uh, Komt er ook dan de, de wat gaat het gebeuren? Zij als het ware die, en dat komt voor de volgende keer, want dat is, dat is, uh, het belangrijkste komt dan de volgende keer, horen. of volgende keer, of later wanneer het zal komen.